Katrien Straatman met het NOS-journaal. Libië pleegt in Manchester, meldt de BBC. De man van 20 werd kort na de zelfmoordaanslag... bij een concert van Ariana Grande in Libië opgepakt. Hij zou zijn broer van 22 hebben geholpen... bij de aanschaf van spullen om een bom te maken. Ook zijn broer zelf was kort voor de aanslag nog in Libië geweest. Hij keerde vier dagen eerder terug naar Manchester. Er zit nog één tweede familielid van de dader vast in Libië. Zijn creditcard werd gebruikt bij de aankoop van bomonderdelen.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 In Schoonlo in Drenthe is een zoekactie op touw gezet naar een jongen van 18. Die was afgelopen nacht met een groep in het bos aan het drinken geweest. Even na drie uur belde iemand uit de groep de politie om te zeggen dat een groepsgenoot spoorloos was. Omdat het weer slecht is en er drijfzand in het bos is, heeft de politie flink opgeschaald. Een federale rechter in Texas heeft op het laatste moment een wet geblokkeerd die het mogelijk maakt om steden die het immigratiebeleid van president Trump boycotten hard te straffen. De wet zou morgen ingaan. De rechter zegt in een voorlopige voorziening dat de wet mogelijk in strijd is met de grondwet. De wet pakt niet alleen weigerende steden en gemeenten aan, ook individuele politiemensen kunnen gestraft worden met een boete, ontslag of een gevangenisstraf.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 Nee, een zeer goedemorgen vanuit Hotel hoofland wij zijn en <lacht> er weer. Het is vandaag 26 augustus en er zit wat ruis op de lijn, dus we hopen dat we dat nog weg kunnen krijgen. En uh, daar is de Thomas de Jong druk bij de techniek, Gert Verkuik en Gerrit Rutte hebben de redactie gedaan, waarvan Gerrit Rutte natuurlijk de eindredactie doet.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 Dan hebben we het over met Simon Korper, als hij komt, voor de prestatietocht ja. van de Fat Bikes. En daarna praten we met Maya Brand over de nieuwbouw in Huis Nudijnen. Ja. In de tweede uur. de tweede uur eh, krijgen we, ja, is ook leuk, Het lichthuis in het voormalig gereformeerde eh, kerk hier in Zandvoort. Het is omgetoverd in eh, een, een wellness hotel, eh, wellness eh,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 Welkom, Welkom terug. terug. Een hele <laughs> lijst met ja. Uh, ja, dingen ja. die besproken zouden worden en die uh, ligt bij Gerry. Dus Gerry, ik zou zeggen ja, brandloos terug. Dus ik weet niet over alle onderwerpen. <laughs> nou ja, uh, als eerste uh, gaat het over uh, zaterdag 31 of uh, donderdag 31. augustus. dan bestaat pluspunt officieel tien jaar. Oh, oh ja. Maar nou, dat, weet dan je moet wel. Het, nou dat moet weet dan weet wel. gevierd ja. worden. Ja, iedere bezoeker krijgt die dag een, een kleinigheid. Oh, wat leuk, Leuk hè? Ja. Dat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 Uh, Kunst oh, en gaat scherienes. dat over het oude, het oude Griekenland nee. zeg maar? Uh. Nee, nee, nee, nee. Zij komt oorspronkelijk uit Griekenland, maar uh, de eerste lezing is 29 september mm -hmm. die gaat over Joris en de draak. Eh? Eind september is toch het, het, het sint Jorisfeest. En uh, mm -hmm. uh, de Sint-Joris en de draak is natuurlijk, dat zie je in zo hè, dat als je in Griekenland waar je ook gaat ja, in Europa, beetje, ja. die zie je overal, mm -hmm. zelfs in de Efteling. Ja. Dat is natuurlijk. Een, en het is natuurlijk een beschermheilige. En zij gaat vertellen.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 Okay. Nou ja, en dan Brits begint weer. Brits oh, ja. voor beginners. Het zijn ontzettende gezellige avonden onder leiding van Gert-Jan van Amsterdam. En 20 oktober op maandag, 12 avonden. Is dat ook in de blauwe tram? Nee, dat is in pluspunt. En uh, ja. Dan kan je de, de beginselen van de Brits leren. Maar het is vooral heel gezellig, hoor ik altijd. De Brits is in Zandvoort erg populair. Ja, ja, dus ja daarna is ook een vervolgcursus. Ja. Hebben we hebben altijd een vervolgcursus. En dan kan je ook naar de vereniging naar de of naar de. Hij kan zo uitmaken op twee, ja. twee, twee ja. grote Brits verenigingen. Ja, die ja, wel, ja, en druk maar, ook, echt ja. gezellig. Ja. Ja. Dus het is ook echt wel een hele... Uh, ja, het is een beetje een uh, hoofdhard handen. Je bent,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 de belly is ook wel grappig. Dat met die, is, ja, dat uh, ja, ja, ja, is springen hè. Ja, ja, dat is heel goed voor je evenwicht. En, ook voor uh, ouderen hè? Ja, juist, ja, juist ja, voor ouderen. Ja, ja. Het is ook echt wel voor senioren. Het is ook echt voor valpreventie. En ja. uh, heel erg goed. En ja, gewoon, het is altijd goed om te bewegen toch? Ja, en tijd zie je toch ook? Maar ja, dat was al he? begonnen hè? Ja, maar dat is dat is eigenlijk uh, die, die buren bij. bij plus. Nee hoor, nee hoor. Nee. Dat is echt uh, elke donderdag. Kun je zo bij aansluiten. Het is ontzettend leuke uh, vrijwilligersvereniging die dat uh, organiseert. Heb je wel eens meegaan? Nee, ik heb niet. Nee, nee. heb We hebben het een keer samen op zo'n ja. Ja, ja, leuk. Maar uh, oké. Okay. Op zo'n belicon heb ik een tijdje geleden nog staan, op de boulevard.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 Uh, Nederland. Nederlands is natuurlijk gratis ja. Nederlands. In ja. de Spaans. leiding van Joke Bijs. Ja. Spaans ook niet? Nee, het liep en niet goed genoeg. Op een gegeven okay. moment moesten we daar erg hard aan trekken. Uh, maar Joke geeft Nederlandse les, dus gratis. Voor anderstaligen, maar ook voor mensen die hun grammatica willen ophouden. Ja. Hoi, die, is, dat, uh, uh, is dat druk? Dat gratis ja. van Nederland? Ja. Het, uh, ja, we nou, hebben dat is, nu die bijvoorbeeld afgelopen jaren het opvang van uh, statushouders gehad. Ja, ja. ja die, die, die, die, die, die krijgen natuurlijk gewoon Nederlandse les van het INTK. Dat, okay. is, dat, is, dat is gewoon uh, anders georganiseerd. Ook, is en ook in Zandvoort? Ook in Dat is uh, in pluspunt in een ruimte. We zijn een, een klaslokaal. Mm -hmm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 Oh. en Joke neemt ze ook echt is mee in ja. de Nederlandse cultuur en ja. de gebruiken ja, dat is ook belangrijk en de humor. Ik, ik, dat is de, ik hoor altijd ontzettend veel gelach mee over okay, als ze ja. bezig zijn. Ja, en voor die statushouders gaan nu is er ook een co-cursus? Hoorde niet dat ook? Dat, uh, nou, dat doen? Nou dat is geen kookcursus. cursus dat is daar hebben we van op, om uh, op 23 september op burendag hebben we daar de kick-off van.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 waarom is onze ja. gewoonte ja. en uh, ja, ja. om oh, elkaar hoor. te leren Leuk. kennen nou dat was over de cursussen en dergelijke ja. nou, Dus de ja. nou, 23 september ja, is dat, dat was de, de burendag ja, ja. Dat, dat is wel op een zaterdag en het koken komt op vrijdagavond mm -hmm. uh, deze maand gaan we gaan we dat helemaal uh, organiseren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 dan, uh, dan kunnen we het vervolg op vrijdagavond doen. Hartstikke leuk eten. Ja. ja, koken over uh, grenzen. Over de grenzen. Yeah. Um, en misschien wordt er ja. ook wel eens een keer, gaan we ook uh, een zuurkool leren maken anders, of een Op ja, is straks, dus iets. ja, precies. <laughs> dat werkt twee kanten op natuurlijk als uh, ja, leren de leren mensen leren. die hier uh, komen. En hoe ze maar op IJthreeën, Syriërs enzovoort hun, uh, hun voedsel presenteren, moet je het ook andersom? Ja, ja daarom. Nou ja, leuk. Dus die vinden het allemaal heel erg lekker. Ik denk het wel. Wie houdt er nou niet? Heb ik verder het ja. laatste nieuws over de hamp? Oh, kennis maken met de blauwe tram als je in de omgeving woont van 2 tot 4 uur. Oké. Okay.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 Nee? Heb ik nu ook al een, een, een probleempje hier in de studio? Eens even kijken of dat lukt. Ik ga nog een keer kijken of ik de verbinding hier wel goed is. Nee, die is heel slecht. Dus wacht even tot ze allemaal deze kant op komen. Voor een uh, uitzending van Goedemorgen is Antwoord hier uit de studio. Uh, tot die tijd hebben wij muziek, dames en heren. Dacht ik wel. Nee, die muziek niet. Deze muziek. Precies. Even rustig pakken voor me, dames en heren. Die morgen zal het goed gaan straks verder. I know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 Did you?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 En mensen die zelfstandig wonen. En, uh... Is dat een... ja, dus je... de aanleunwoningen? Ja. Iets, wat nu, wat nu is, zoiets is. We hebben nu die, die drie huizen daarachter. Daar zitten ook zelfstandige. Dat zijn uh, ook aanleunwoningen. Uh, ja. Die blijven overigens oh, staan. Blijven die staan? Jazeker. Daar gaat niks <laughs> mee gebeuren. Anders. Nee hoor, dat project ja. zou te groot zijn. Dat krijgen we nu zien met Joop. Nee hoor, dat, dat blijft gewoon staan, <laughs> nee, hoor, dat, dat blijft gewoon staan. Um, Het is natuurlijk wel een hele logistieke operatie. Want hoeveel bewoners uh, zitten er nu in huizen en duinen? Ja, er zijn nu uh, rond. Uh,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 Dan gaat Huis in de Duinen plat. En hoe lang duurt het dan voor het gebouw 1 klaar is ongeveer? Tweeënhalf jaar. 2,5 jaar, zie je ja. het over 2020, 2021. Ja. Medio 2020 hopen we. Feestelijk ah ja. te openen. Ja. <laughs> ja. Die, uh, die hele transitie, hè. je hebt natuurlijk met, met uh, uh, fragile mensen te maken. Uh, levert het wel eens moeilijkheden op?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 Aan het mini-transferium van Zandvoort. Zoiets. Ja, Er is ruimte zat langs de kant van de weg om het er te blijven gebruiken. Maar wordt er echt een gebouw neergezet? Ja, een er komt tijdelijke, tijdelijke huisvesting. Ja, ja. en dat uh, ziet er ook. Uh, we zijn nu bezig ook met cliënten en uh, uh, medewerkers om de inrichting daarvan. Uh, dat ziet er echt weer prachtig. Dat dat en dat heel wordt goed daarna uit. weer afgebroken? En dat wordt oh. weer afgebroken. Ja. Een leenhuis? Ja. ja, zoiets.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 Nou, dat uh, wordt dan een hele verbouwing. Uh, ik weet voorlopig genoeg over uh, het nieuwbouw bij huis en duin. Ik vind het mooi dat het, prachtig, het gebeurt. prachtig, ja. En ik hoop dat je een keer terugkomt als het uh, in, in werking is. Ja, ik zou heel graag misschien zelfs al wat tussendoor terug willen komen. Ja, precies. Want er is ja, altijd kijk. wat leuks om ja, te vertellen. Ja, dus, dat ja. bedoel ik ook. als het Als het in <laughs> werking is, de verbouwing. Ja, absoluut. Wijbrand, ontzettend bedankt voor de komst. Jullie ook, dankjewel. Als Dankjewel. If my friends could see me now.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 See you.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 My man and I ain't together